Stijging is voor een deel het gevolg van de schikkingen met de commerciële omroepen in de zaak rond de belspelletjes. SBS en RTL werden ervan verdacht dat ze de wet op de kansspelen overtraden. Met schikkingen van miljoenen kochten ze strafvervolging af. De Verenigde Staten zijn bereid om Groot-Brittannië en Argentinië te helpen bij een conflict over de Falklandeilanden. eilanden Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton gezegd tijdens haar bezoek aan Argentinië. Londen en Buenos Aires ruziën al decennia over de eilandengroep, die sinds 1833 in handen is van de Britten. In 1982 bezetten het Argentijnse leger de Falklands, maar na korte oorlog werden ze verdreven door de Britten. De ruzie is weer opgeleid door Britse proefboringen naar olie ten noorden van de eilanden.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 Het weer, lokaal kan het mistig zijn, verder vanochtend veel zon, maar vanmiddag neemt de kans op een bui toe. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. Het was een land dat bij Op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte: zondag in Kermerland. Ja, welkom bij het uh, tweede uur van zondag in Kermerland. Het is uh, 5 over drie geweest. En dat betekent dat de rust voorbij is bij Velsenoord tegen BVC Bloemendaal. Dus we gaan snel terug naar dat veld. Cherk uh, de Blauw. En hier is het dan natuurlijk nog steeds 2-0. En waar die hij... tweede helft 7 minuten aan de gang is. En zelfs uh, Noordtel weer heeft een beetje druk gezet op het doorgaan. En dat is Jeroen de Dikke die dus een goede tackle maakt. Maar hij wordt teruggevloten door de scheidsrechter. Wegens, ja, waarschijnlijk een overtreding. Maar dat zag ik niet zitten. Maar dat betekent wel een vrije trap. En die wordt genomen door de nummer 12. Verlenka, de nummer 13 die er gekomen is, is wel eruit uitgehaald.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 En dat betekent natuurlijk dat je voor ruimte maakt. Komt die ingooi van Velsenoord. Het is Tim Jones die die bal goed oppakt. Het is Toonberen Toon kan er niet bij komen. Het betekent dat Velsenoord die, die bal kan oppakken. Velsenoord aan de rechterkant het hetzelfde. Maar het is Jozofske die hem rustig laat uitgaan. En dat betekent dat het waar is week is. En dat is dus Jozovsker die bal uh, gaat ophalen. Die, uh, die gaat kijken waar hij kan uh, gooien. Vraagt aan de scheidsrechter. is die goed, die bal? Ja, komt die bal. Richting Tim Jones. Tim Jones. Neemt die bal goed aan. Maakt een schijnbeweging. Komt er niet langs. Dat betekent dat Velsen Noord nog steeds uh, die bal heeft. Aan Ander de andere kant van het veld. En als het Jeroen de Dikker die er goed tussen zit met zijn benen. En dan wordt er een uh, ingooien gegeven aan Bloemendaal. Omdat hij tegen de voeten aankwam van Hans uh, Koopman. De nummer 6 van Velsen Noord. Betekend dat betekent dat Jo zal weten om die bal gaat nemen. Nou, Toon Weer. Toon Weer Kan die bal niet aannemen. En dat hebben we nu al En dan gaat hij dus voet van hem over de zeilen heen. En dat betekent dat hij wel snel genomen wordt. Het is van Joost die die weer wegkomt. Nou moet Tim John erbij komen. Tim John kan er niet bij komen. Is de nummer 7 die oppakt. De nummer 7. En daar komt de rechterkant, de, de nummer 10, Michel Doornveld. Michel Doornveld de rechterkant van het veld. Gijs komt erbij. En het is Pieter die hem goed weg, naar uit het veld. En meteen is het Joos Gijs die hem ver over de zeilen heen trapt. Goede actie weer van, de, van de Pieter Rijsma. En dat betekent dat nu die ingooi komt van Welsenoord weer. Welsen gaat druk zetten op het doel van Bloemedaal. Van van van van en de Stim Jan mag worden, maar mag doorgaan met de schaatscheppers. Nou is het daar een uh, weer die een goede actie maakt. En nog is die bal niet weg, komt die bal weer. Hoog oh, voor de pot! Er is dus dan Pieter die hem rustig kan pakken. Alle tijd heen. Om die bal uh, op te vangen. En gaat kijken waar hij in kan spelen. Gaat hij hem langs spelen? Ja, hij gaat hem spelen naar Paul John. Paul John moeten we kunnen aannemen als het goed is. En dan krijgt hij een hoek. En kan er niet bij komen. En dan wordt die bal dus weggetrapt door Velsenor. Maar het is Jeroen de Dikker die je hem op pakt. Jeroen de Dikker maakt een goede schijnbeweging. Plaats hem dan aan de rechterkant meteen op Toon Beren. Toon Beren. Pakt hem schitterend aan. Kan hem net niet meenemen. Maar was uiterlijk nam niet mee. En uh, de verdediger van Velsenor weet niet wat ze doen moeten tegenover hem. Want hij schiet hem meteen uh, over de zeil aan heen. En dat betekent dat.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 Hij gaat de schijnbeweging maken. Moet hem nu nog plaatsen? Heeft hij wel nog steeds zijn voeten? Plaatsen dan richting uh, Toonberen? Maar daar kan hij niet bij komen. En dat betekent dat uh, de Gijs uh, Poelgeest die wel rustig kan oppakken. En die laat hem dan uh, uitgaan via, de, de, via een rug van, van, van, uh, van uh, Velsenoord. En dat betekent natuurlijk een ingooi voor, uh, voor Bloemendaal. Die gaan we even kijken of dat gevaar gaat opleveren. Hij moet een aantal meters terug en dat betekent dat uh, komt er nog een wissel aan komt bij, uh, bij, uh, bij Velsenoord. Nee? Ja, ze gaan toch nog wisselen. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. 57 minuten. Met de stand, natuurlijk, nog steeds 0 tegen 2.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 te komen, want aanstaande woensdag zijn dan de gemeenteraadsverkiezingen. En we hebben al een interview gedraaid met Martijn Hendricks van de VVD. Een jongen die nog geen twintig is en al heel ambitieus is om voor de VVD in de raad te wil gaan zitten. Hij is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 Is dat ook een beetje D66 eigen dat het ook een beetje dat jeugdige imago altijd een beetje heeft uitgestraald? Ik ben de jongste en ook de leukste om even ja? mijn D66ers even te klieren. Ja. en we, we, we stralen misschien niet het jeugdigste uit, maar we zijn het stiekem wel. daar Anders... zorg ik voor. Oké, okay, dat, dat, dat zorg jij voor.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 En is het dus ook zo dat er een redelijk alternatief moet zijn? Dat blijven wij. Dankjewel. Alsjeblieft. Hey! Listen up, y'all. This room is a mama. Hit it! today. Zendien met tribute Ride On. En we gaan ook Ride On naar Velsenoord tegen BVC Bloemendaal, Tjerk de Blauw. En waar het stand nog steeds 2-0 is, maar net een hele goede actie als van Toon Toonweer toon weer. kan er weer tussendoor. Kan hij erbij komen? Nee, dat doen, want haalt hem weg. Moet Tim John oppakken. Tim John pakt hem ook op. En moet er aan de zijkant plaatsen. Doet hij heel goed. Dat is een broer, foutjoen. John aan de linkerkant van het veld. Moet een actie gaan maken. Staat hem tegenover. Moet een uh, gaan, gaan uitspelen. Heeft die bal nog steeds de voeten? Gaat er in de Richt hem uh, Richting Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke. Maak een mooi hakje naar Tim. Tim John. Tim John naar Gijs. Gijs Jean-Paul Plaats hem meteen weer door aan de rechterkant van het veld. Naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft de bal aan zijn voeten. Plaats hem erin. Dan kan hij niet daar houden. En moet dan moeten we op oppassen voor die counter. Dus Keg plaatst hem goed terug naar de doelman. En het is Pieter die meteen Eén keer naar voren trap richting uh, Tim John. Tim John plaatst het dan aan de rechterkant van het veld naar Toon Toonberen Toon -Beren kan er niet bij komen. En dat betekent dat zelfs noord hem op kan pakken. Aan de rechterkant van het veld naar Toon Toonberen die er nog steeds aanraakt. En dat betekent dat ingooi. We hebben een hele mooie actie van Toon -Beren. Die kwam aan de rechterkant af. Kom vrij. Schoot van treffelijk in. Maar uh, ging net langs de verkeerde kant van de paal. Maar dat is een goede actie natuurlijk. Van velsen -Noord, aan de rechterkant van het veld. ...moet we dan teruggesteld. Sanderbeug, die die hem pakken. Sanderbeug, terug naar Tim Jones. Sanderbeuk. wederom naar Toon Beren. Toon Beren, plaats hem door naar Sanderbeug. Dat wordt niet begrepen. Dat betekent dat Noord. die bal kan oppakken... ...aan de rechterkant van het veld naar Jeffrey van Beek. Jeffrey van Beek van Velsenoord. Plaats hem door, krijgt van Tim Jones tegenover zich. Kan hem toch nog kwijt. Dan wordt hij naar het middenveld geplaatst. al? Uh, Jones die goed uh, stoort daar... En dan is het daarna de nummer 7. Dat is Marco Willemsen van Welzenoord. Die wordt gedwongen door het storen dat hij terug moet met de bal. En nou is het Toon Beren die die bal goed oppakt. Toon aan de linkerkant van het veld. Gaat er in het strafgebied. Ga nog een keertje door. Plaats hem goed af bij Jeroen de Dikke. Jeroen Tebeken naar Paul. Paul John, Paul John ook in het strafgebied. Heeft die bal in zijn voeten. Plaats hem dan door naar Toon Berend. Toon Beren kan die bal niet houden. En dat betekent dat Joost ook uh, die bal moet oppakken. Joost plaatst hem dan ook goed. Maar er komt eerst weer op het Bij de einde, nummer 9. Die wordt hij meteen naar de rechterkant van het veld geplaatst. Uh, naar uh, de nummer 7. Hans Kopman. Hans plaatst hem dan mee naar die, die spits toe. Gewaarlijke spits van Velzenoord. Draait richting het strafgebied, maar het is daar Beren die er goed tussen komt. En uh, die dus uh, die bal uh, ja, uh, niet kan houden. Maar er wordt een overtreding gemaakt door, uh, door de nummer 9, Daniel Oosterman van uh, Velzenoord. Om te hakken van Tien Beren. En dat betekent dat er een rijtraf komt voor, uh, voor de Bloemedaal. Joe die zal een trap Maar Eerst moet die bal uh, terugkomen. U <laughs> hoort het wel. Het is een leuke partij om naar te kijken. Zeer goed partij vandaag. Dat kunnen we al duidelijk zeggen hier tegen, uh, tegen Vels Noord. En nu kan die vrije trap genomen worden. alles af en toe. Spelen ze het gewoon heel slim. Heel slim. En dan, uh, dan houden ze de bal bezit. En dan kan Vels Noord niet tegen. Komt die vrije trap van Joost Richting Paul John. En die kan er niet bij komen. Maar dan is het daar, uh, is daar Jeroen de Dikke die hem goed oppakt. Jeroen de Dikke. Plaatsen we hem terug naar uh, kick Kikkommers naar Sebastian Thomas aan de rechterkant. Sebastian Thomas. Plaatsen we meteen weer door aan de rechterkant van het veld naar uh, Paul John. Paul John kan er niet bij komen. Nu wordt die bal teruggespeeld op de doelman van uh, Vels Noord. Uh, en dan is nooit op het middenveld, kan die bal oppakken. En dan uh, komt de, de nummer 12, die komt naar voren, dan is Vellinga. Vellinga, plaatsen aan de rechterkant naar, de, naar uh, Ron en Meisje. En die plaatsen voor! En het is daar de nummer 10, een kans mis voor open doel. Maar was gelijk uh, buitenspel. En dat betekent uh, dat het gevaar geweken is voor, uh, voor Bloemendaal. En uh, dat uh, Pieter rijdt waar die bal.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 ...ver en diep, richting de spitsen, maar het is daar de uh, kickhongers die hem goed wegkomt... ...en er meteen over de zijlijn heen komt. En dat betekent dat we hier nog goed over hebben. 73 minuten, met een minuut of 17 nog te gaan in deze wedstrijd. Met stand natuurlijk 2 tegen 0. Hey, hey, hey. Hey, what's up now? God, this is a stupid you know? party, man. Yeah, hey, brother, like it. Stop, right on. <laughs> Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know. Don't need to escalate.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 Twente speelt thuis tegen NEC en daar staat het 1 tegen 0. Zometeen gaan we weer terug naar de wedstrijd Noord tegen BVC Bloemendaal. Maar nu eerst, She's Always a Woman van Billy Joel. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies.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 She's always a woman to me. Billy Joel, snel terug naar het voetbal. Velsenoord tegen BVC Bloemendaal, Tjerk de Blauw. En we hadden nog steeds uh, 0 tegen uh, 2 in deze wedstrijd. Dan waren we nog een minuut of... Uh... ...zeven af te spelen in deze wedstrijd. Met een blessurebehandeling van Joost Hofke. Die staat weer. En Tim Jones gewisseld voor Alek Korving. En dat betekent dat nu dus... ...ja, scheidsrechterbal genomen kan gaan worden waarschijnlijk. Ik denk dat hij wel gooit. Maar het was een uitgooi volgens mij. Maar dat geeft niet. Hij, uh, hij neemt de bal in zijn handen. En zegt maar, kom op met die bal. Ik, ik doe het wel. En dat betekent dat zelfs nooit die bal oppakt. En dan meteen naar voren knaalt Richting uh, Sebastian Thomas. Maar die laat hem lopen naar Kikongers. Kikongers op Sebastian Thomas. Aan de rechterkant hetzelfde. Sebastian Thomas. Plaat hem meteen uh, diep. Richting Tim Beren. Kan Tim Beren erbij komen. Tim Beeren er achteraan die bal. Maar dat is de nummer drie. En dan is dat Paul John. Die goed die bal oppakt. Plaat hem dan uh, waarschijnlijk terug. Nee, die maakt een actie. Gaat er in hetzelfde gebied. Plaats hem dan uh, toch nog. Uh, kan er toch nog een keer bij komen. Maar moet staan dan tussen drie man in. En dat betekent dat hij niet kan houden. En het is daar dan uh, toon weer Timbeer aan de rechterkant. die die bal uh, probeert. Op te houden en die, die uh, houdt die man uh, goed tegen, en dat betekent ingooien voor uh, Velsen Noord. Velsen Noord dat hem snel neemt naar de nummer 7 toe. Plaatsen we dan terug in de verdediging van Velsen Noord. Velsen Noord kl klanten meteen naar voren naar de spits toe. Want de Sebastian Thomas hier goed tussenkomt en de heeft die alle rust doet en uh, plaats naar, uh, naar uh, Pieter Pieter. Plaats van goed aan de rechterkant naar uh, Kikhommers. Kikhommers diepe bal richting. Uh, uh, uh, richting Alekwarding. Die kan het niet houden. Dat betekent een ingooi voor uh, Velsen -Noord. Aan de rechterkant, uh, aan de linkerkant uh, van het veld. En uh, dat uh, Velsen gaat snel die bal halen. En dan uh, moet ik even kijken wie het is. Want het komt hier aardig naar beneden. De dat kunnen we gewoon loslaten. Maar ik moet het terug naar de keeper van, uh, van Velsen Noord. Rick van der Linden. Die uh, moet die bal uh, lang gaan trappen. Sadie ook richting spitsen. En dan moet daar Joost ook gaan. Aan het andere Joost, je moet erbij komen.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 En dan is het daar hoog. Oh, en dan was het daar uh, uh, een team weer die hem goed komt. En joost die bekt hem nog een keertje in die bal. En die schiet hem veel te ver over het doel heen. En dat betekent dat die kans uh, verkeken is. En dat de doelman uh, Rick, in uh, snel die bal gaat oppakken. En hem weer meteen in het spel gaat brengen. Op uh, de nummer 12 op uh, 12 velen gaan. Van, uh, van Veld. Die plaats van de linkerkant van het veld. Daar moet dan uh, Alek Orving bij komen. Alek Orving. Gaat naar de nummer 12 toe. En dat betekent dat die bal nu diep gaat komen richting de spitsen. En dit is de weer Jozef die zo er in de lucht uh, wegkomt. En het gevaar is geweken, maar wel een ingooi voor uh, Velzenoord. Noord, wat -Noord, die bal uh, snel oppakt. weer hem in het spel te brengen. Sebastian Thomas, die er goed tussenkomt. Aan de op Sanderbeum. Sanderbeum heeft die bal in zijn voeten. Plaats hem heel goed dan uh, richting uh, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas, gooit het naar Paaltjeon. Kan Paaltjeon erbij komen? Nee, uh, het is Marco Willems die hem dus weghaalt. En uh, nu is het uh, de nummer 7 dingen bijkomen. Dus dan Beeren, heeft die bal aan zijn voeten. Plaats hem goed. Nou nee, laten we goed naar, naar een bepaalde de, de Maar het is dat uit de spel, volgens de grensrechter. En dat uh, kan niet volgens mijn ogen. Maar ja, er wordt gefloten. En dat betekent dat uh, Velsen -Noord die bal kan oppakken. En meteen weer in het uh, spel gaan, gaan, uh, gaan brengen. Velsen -Noord zal die bal uh, diep gaan, uh, gaan gooien. Want dan breng je hem natuurlijk iets. Maar het is daar, uh, komt er daar Toon Beren tussen. Toon komt komt tussen. Maar het is daar... Uh, hij uh, plaatst hem nog een keertje, komt al meer ertussen. En uh, die pak die wel goed af tegen de voeten aan van Velsenoord. En dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. En dat we hier nog te spelen hebben. Vijf minuten. Met stand nog steeds 0 tegen 2 Alles of niets van van Dikhout. Maar volgens mij is de strijd al bijna gestreden... in het voordeel van BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. Dat ja, klopt helemaal. Een Noemers speelt nog alles of niks. En dan komt die schot. En het is hem goed weggehaald. En dan moet Bloemendaal erbij komen. En dan wordt weggekomen door de doelmond. En dan is het, er wordt er een grote overtreding door de scheidsrechter... Het dus Pieter die hem goed wegbogst uit het doel te met die hoekstop, Want hij kwam gevaarlijk aan het indraaien. En dat betekent dat het gevaar geweken is voor uh, Bloemendaal. En hoe lang laat de schijnzetter nog doorvoevallen? Want officieel is het tijd. Pieter raadt rustig die bal op om te gaan kijken waar hij. Ik... En uh, nu geeft de schijnzetter een seintje dat hij nu een trap kan gaan nemen. Pieter, plaats hem rustig naar de buitenkant toe, naar Gijs Champoolgeest. Gijs Champoolgeest heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken wat hij kan doen met die bal. Plaat hem dan uh, naar uh, Toon Beren. Toon pak die bal goed aan. Plaats hem terug naar Jeroen te Jeroen de Dik heeft die bal in zijn voeten. Krijgt een man van Velsen -Noord tegenover zich. Heeft die bal nog steeds zijn voeten. En plaatsen dan nog steeds tegen de man aan van Velsen -Noord. Dat is de nummer 14. Hè. En dat betekent een ingooi voor de hoogte van een duckout. En de Joost Hosker die die bal kan gaan nemen. Als die bal terug is natuurlijk, komt die bal. Die Joost Oscar. Lacht die bal op. Gaat kijken wat die gaan gooien. houden. Plaatsen we dan natuurlijk naar Paul John. Paul John naar Joost. Oh jongens, dat is fout. En dan is Jeroen de Dikker die hierbij moet komen. Die kan er niet bij komen. Moet die plaats van onze Noord. Aan de linkerkant van het veld naar de nummer 10. Michel Duinveld. Hij heeft die bal in zijn voeten. Plaatsen we dan door naar de nummer 9. Daniel Oosterom. Aan de linkerkant van het veld naar de Sebastian Thomas. Die hier goed tussenkomt. En die laat professioneel die bal uh, gewoon lopen. En dat betekent een ingooi voor uh, Sebastian Thomas. Nee, die laat het over aan Alek -Korving. Ale Korving. die in het veld gekomen is van Tim, uh, van Tim John. Tim Korving. Gooi hem.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 ...vier minuten over tijd. Maar ja, de scheidsrechter beslist natuurlijk... ...van hoe lang die laten doorspelen. Deze hoekschop zal hij ongetwijfeld nog laten nemen. En dat betekent dat uh, drie man, vier man vol Pieter staat. En het is daar heel goed. En wordt hij wel weggekopt door Halekorving. Wederom een hoekschop voor... Uh...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 assassination done rock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 Paul. oh, nay oh and with my favorite waste of time. Your mom